Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Ho, ho. Freddy van met het NOS Journaal. Het Iraakse leger mag zonder toestemming van de Syrische regering... terreurbeweging Islamitische Staat aanvallen in Syrië. Syrische staatsmedia melden dat president Assad daarvoor toestemming heeft gegeven. De stap volgt op de aankondiging van president Trump... dat hij alle Amerikaanse troepen uit Syrië terugtrekt... Hij beschouwt IS als verslagen, veel bondgenoten niet. De Iraakse premier schat dat er nog zo'n 2000 IS-strijders actief zijn in het grensgebied met Irak en hij denkt dat die zullen proberen zijn land binnen te komen. Sinds 2014 voert Irak geregeld bombardementen uit op IS-doelen in Syrië, maar altijd met toestemming van Syrië.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 Onacceptabel en schandalig, dat heeft burgemeester Van Zanen van Utrecht gezegd over het gedrag van een aantal jongeren gisteravond. Brandweermannen werden door de jongeren bestookt met vuurwerk. Een hulpverlener kreeg een klap. Landelijk is juist een campagne begonnen. Daarin vraagt de politie aandacht voor de veiligheid van hulpverleners tijdens de jaarwisseling. Ook in Groningen werden gisteravond hulpverleners belaagd. Daar werd een politieauto vernield. En in Veenendaal zijn ook hulpverleners aangevallen met vuurwerk. Het weer tot slot bewolkt met wat motregen. Vannacht plaatselijk mist. Het wordt dan 6 tot 9 graden. Morgen is het grijs, er staat weinig wind en het wordt 9 of 10 graden. En tijdens de jaarwisseling is het dan nog steeds nevelig en mogelijk ontstaat ook mist. Op nieuwjaarsdag vallen later buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Oh ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu, nu. Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1313-1313. En we gaan verder met Nieuw Age muziek. Nog een hele uur hier op CFM Zandvoort. En we beginnen met Mary Lydia Rion, Solo, piano, compositions eh, van deze dame. Little Red Boat zo heet haar laatste album. Daarna krijgen we een werkje uit 2006. En die is van Danny Becher.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 I am Anaya, one of the artists of Peaceful Radio. Please visit my website www.aneamusic.com. Bye! Metcalf, and thank you for listening to Peaceful Radio. And please visit my website, ByronMetcalf.com.